10 uur. De Radio 1 Sportshow. Herman van der Zand en Robert Meder. Met natuurlijk straks hier aan tafel ongetwijfeld het verhaal over de privéjet van Hering. met uh, Reuzen, Mulder en Schreuderen hier nog steeds aan tafel. En we blikken dag, uh, terug op uh, vandaag uh, op Wimbledon. Maar eerst het NOS-nieuws met Mark Visser. De beroepsvereniging van tandartsen is verbijsterd dat een Kamermeerderheid het experiment met vrije tarieven wil stopzetten.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 Noord-Ierland werd lange tijd verscheurd... door de strijd tussen katholieken en protestanten. De koningin is twee dagen in Noord-Ierland. Ze bezoekt het land in het kader van haar diamantenjubileum. En morgen ontmoet Elizabeth een voormalige leider van de IRA... en de huidige vicepremier Martin McGuinness. Die ontmoeting vindt plaats in Belfast. Straks in Radio 1 Sportzomer correspondent Arjen van der Horst. Krijgt u nog het weer vannacht vanuit het westen bewolking? Dan morgen af en toe een bui en in de middag ook periode met zon...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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Stel, je vindt de camera met er bijna 3000 foto's. Dan is de eigenaar zo gevonden, denk je. Nee dus. Verder de uitslag van Tijd voor Tijd. En de top 5. Maar eerst de queen in Ulster. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, de Britse koningin Elisabeth is vandaag begonnen aan een tweedaags bezoek aan Noord-Ierland. Bezoek is onderdeel van haar 60-jarig regeringsjubileum. Noord-Ierland werd lange tijd verscheurd, u weet het wel, door een strijd tussen katholieke en protestanten. Correspondent Arjen van der Horst: goedenavond. Hoe is de Queen ja, ontvangen? Ons... Ja, ogenschijnlijk goed. Hè? De mensen die ze ontving, die waren duidelijk blij dat ze haar zagen. Wat we niet zien is natuurlijk, en dat is vrij onzichtbaar, is dat de Queen uh, heel goed beveiligd is in Noord-Ierland. Het is niet de eerste keer dat ze de roerige provincie uh, uh, bezoekt. Uh, maar het, zit al, het is altijd wel een, een veiligheidsissue. Hè? Uh, er zijn nog splintergroepen die uh, aanslagen willen plegen. Afgelopen jaar, ook al bij een bezoek aan Ierland... dreigden ze ook al een aanslag te plegen uh, op de koningin. Uh, dus die beveiliging, het, het is geen normaal bezoek. Die beveiliging is erg hoog, er is veel bewaking... Maar goed, ogenschijnlijk, zoals ik al zei, de mensen die ze ontmoeten... ja, die waren ontzettend blij haar te zien. Ja, waren er concrete bedreigingen of is het gewoon allemaal voorzorg? Nee, dit keer niet. Tef, niet. Niet zoals vorig jaar... toen er echt een hele concrete dreiging was. Uh, maar je, goed, Noord-Ierland blijft een gevaarlijke provincie... waarin nog steeds een aantal groepen actief zijn... De, waarin uh, sectarische moorden worden gepleegd... waardoor er nog steeds bommen onderschept. Dus uh, wat dat betreft uh, is het natuurlijk uh, zorg om de koningin goed te bewaken. Ja, nou hoorden we dat ze uh, een dienst heeft bezocht in een, uh, een katholieke kerk. Uh, een mis. Hoe, hoe, hoe, hoe bijzonder is dat? Ja, eerst ging ze naar een kathedraal, een protestantse kathedraal, waarin zowel uh, de mis werd voorgedragen door katholieke en protestantse geestelijke. En daarna bezocht ze nog een katholieke kerk in hetzelfde plaatje. Alles in dit bezoek heeft een symbolische waarde. En wat zij dus wil laten zien natuurlijk, is dat ze niet alleen de koningin is voor de protestanten, maar ook voor de katholieken. Terwijl ze natuurlijk in het verleden het symbool was van de vijand, van de Britse strijdkrachten. En wat zij uh, probeert te doen met dit verzoek is een verzoenend gebaar, een brug te slaan tussen beide gemeenschappen. Ja. Um, uh, morgen is er ook nog, wat gaat ze dan doen? Ja, morgen is eigenlijk het meest bijzondere onderdeel van het bezoek... want dan gaat ze de handen schudden met Martin McGuinness. Uh, McGuinness is een oud-Ira-commandant, uh, tegenwoordig vicepremier... namens de katholieke partij Sinn Féin. Een partij die de koningin, zoals ik al zei, in het verleden altijd als de vijand zag. Zeker omdat ze ook het officiële hoofd is van uh, de Britse strijdkrachten... Tot nu toe heeft Sinn Féin, ook sinds het vredesproces is begonnen... geweigerd om de Queen te ontmoeten bij eerdere bezoeken. Dit keer dus niet. McGuinness gaat de Queen ontmoeten, gaat ook de handen schudden. En ook dit keer duidelijk een gebaar van verzoening. Dat zegt ook Sinn Féin. We zijn nu in een periode beland van vrede, de strijd... Van geweld en aanslagen, dat is wel voorbij. Natuurlijk, wij, Sinnvey, katholieke Schenvein, Sinn willen nog herenigen met de Republiek Ierland, maar dan op vredige wijze. En wij willen zo eh, de banden aanhalen met de Britten. Oké, okay, allemaal verzoening dus daar in eh, Noord-Ierland. Dankjewel, Arjen van Horst. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Een geweldige clip van AHA is te volgen via radio1.nl. Uh, en Dan kunt u meekijken via de webcam in de studio en komt er een uh, muziek uh, voorbij. Dan kunt u de clips daar ook op zien. AHA, take on me, AHA uit Noorwegen. Ja, Luc Mulder, net terug uit uh, Noorwegen. Uh, Noorwegen. Je hebt dat proces gevolgd. Je hebt net al uh, heel veel details daarover beschreven. Je persoonlijke bevindingen daarover ook. Ik vroeg me af, als je daar zit, in hoeverre uh, neem, je, neem je dan dat, dat EK mee in je hoofd? Um, nou, de journalisten die moeten natuurlijk ook ergens over praten als de zittingen uh, geschorst zijn. Dus uh, er is wel over gesproken, zeker weten. Heel Europa was vertegenwoordigd. Dus uh, als er een land gewonnen had, dan werd er uh, koffie getrakteerd uh, tijdens de schorsing. <tijdens> maar had je de indruk dat dat ook gebeurde om even de zinnen te verzetten? Want je krijgt natuurlijk uh, nogal wat heftigs uh, voor je kiezen als je daar zit, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Ja, nee, dat, uh, dat, dat, die functie had dat zeker wel. Wel fijn om even over andere dingen te spreken. Ja. In hoeverre had je dat zelf hard nodig? Ik heb, uh, ik heb uh, Het was heel dubbel, want op een gegeven moment werd het natuurlijk ook heel technisch. Hè? Het is ook drie weken lang over psychiatrie gegaan en zo. En dan, dan wordt het weer heel veel raar, want dan zit je naar het mannetje te kijken... en dan denk je van, is die gek of niet? En dan gaan er allemaal andere dingen. En dan vergeet je, en dan sprak ik sprak op een gegeven moment met een vader van een uh, Utoja-slachtoffer... Dus, uh, die zijn zoon verloren was daar, en die zei van, ja... Leuk dit allemaal, maar het gaat hier wel gewoon over een man die 77 mensen heeft vermoord. En dan moeten we, moeten we niet, uit het gezicht, niet uit het oog verliezen. Dus ik ben op een gegeven moment ben ik ook gewoon, om dat maar weer een beetje in, in oogschouw te nemen, ben ik, ben ik, maar, ben ik naar Utrecht gereden. En dan ging ik, ik gewoon maar even naar het eiland gekeken. Even bij al die. Er staan overal liggen nog bloemen en zo. En ik, ik, en, Kun je ja, daar komen nu? Je <lacht> kan niet op het eiland. Ik, ik ben wel op het eiland geweest, maar. Um, ja, eigenlijk wil niemand dat. <laughs> dus ik ben er een keer geweest. Maar uh, je, kan, je kan niet op het eiland komen. Je, de, rond het eiland staan overal gedenktekens en zo. En, ja, je, het is ook wel belangrijk om dat te onthouden, waar het uiteindelijk om gaat. Maar je kan niet aanmeren en je kan er niet, je kan er niet, niet op? Zeg je nou, het is, het is privé-eigendom. Hm. Het eiland is van de jongerenbeweging. Ja. Okay. Je, je zei toen straks dat je je geest moest schoonmaken, dat zei je op een gegeven moment. Ja. Daar dat, dat ben ik benieuwd naar, wat, wat, wat moet je dan schoonmaken? Zeg maar, het vertrouwen in, in, in het goede van mensen, bijvoorbeeld. Moet ik het daaraan zoeken en denken? Ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het zo, zo niet benaderd heb, maar je, je, je krijgt gewoon zoveel verhalen over je heen... Ja, op een gegeven moment, als je zit erin. Je zit ook met alleen maar mensen die er ook helemaal in zitten. Dus op een gegeven moment denk je nergens anders meer aan. Mm -hmm. weet je? En dan blijf je gewoon alles maar. Ja, en ik, ik, heb, uh, ik had mijn racefiets bij me. En Ik ben de, de Holmenkollen naar de, de Skisgans, de Bergen een paar keer opgereden. Om, uh, om, om gewoon mijn zinnen weer te verzetten. Ja. En, en, mag dat? Of, ja, zeker. Ja, de, de, uh, denk je dat er veel meer mensen als Andries Breivik rondlopen in Europa? Ik denk wel dat hij steun heeft. Zeker weten. Er zijn tijdens het proces zijn er ook wel aanwijzingen geweest. Er zijn overlevenden die bedreigbrieven hebben gehad. Er is een jongen die zijn verhaal had gedaan over hoe hij zijn getuigen... over hoe hij het eiland overleefd heeft. En die, die moest onder politiebegeleiding de rechtbank uitgebracht worden. En die is nog steeds ondergedoken omdat er hele concrete bedreigingen tegen hem uit werden. Dus, ja, dus van andere gekken waarschijnlijk. Of van, nou, dat, dat is niet achterhaald. En, en er zijn mensen die, er is een man die een... Uh... Die is de leider van de, van de, van de beweging die de, de, de overlevenden ondersteunt. En die, die heeft hondenpoep door zijn brievenbus heen geduwd gekregen. Met, met een tekst mm. erbij. Iedereen op Utoya was een landverrader. En jij ook. Is dat het bewijs dat hij... Dat want he, de, de, we gaan er nu voor het gemak vanuit dat hij alleen heeft gehandeld. Hij mm. zegt zelf dat er wel andere mensen waren in het verleden die hem hebben geholpen. Of met wie hij overlegd heeft. Maar dat valt eigenlijk moeilijk te bewijzen. Mm -hmm. Is dat het bewijs dat hij, dat hij toch wel steun heeft uh, in Noorwegen? Nou, Al dan ik, niet georganiseerd? Ik denk dat zijn gedachtegoed genoeg steun heeft. Ik denk dat zijn gedachtegoed in heel Europa ondersteund wordt. Alleen de stap die hij gemaakt heeft is heel extreem en heel radicaal. En ik denk, er zijn mensen die, die er openlijk steun voor uitgesproken hebben. Maar dat zijn wel echte radicalen. Dan moet je wel echt ballen hebben om uh, te zeggen dat je deze daad ondersteunt. En kunnen we die signaleren? Kunnen wij mensen... Uh in je Nederland ervaar dan ook herkennen? Nou ja, de vraag is natuurlijk... Kijk, hij heeft op internet hij had 8000 Facebook-vrienden. Dat, ja. uh, dat is gewoon een feit, weet je wel. De, dus en, hij had echt wel... niemand heeft dat dus blijkbaar van die Facebook-vrienden zien aankomen, bijvoorbeeld. Nou ja, misschien wel. Dat is een beetje de vraag. Je, op internet ja. kun je elkaar ophitsen wat je wil. En het is heel moeilijk te achterhalen wat er nou precies... Kijk, het zou best kunnen dat heel veel mensen gezegd hebben van... Ja, doe maar. Laat maar zien. Ja, maar zijn die Facebook-vrienden erbij gekomen nadat hij die daad had gepleegd? Uh, nee, nee maar... zijn, zijn Facebook-account is uh, binnen, binnen twee uur nadat bekend was dat hij de dader was, zijn die verwijderd. Uh -huh. dus, uh, dus hij... Uh... Maar in die twee uur dat, dat ze nog wel open waren en bekend was, he, is die, is die Facebook-page wel overstroomd met, uh, met berichten. En uh, nou, ja, natuurlijk heel veel mensen verhaatelijke berichten, maar ook mensen die zeiden van, we zijn trots op je. ja. Uh -huh. uh -huh. Nog even terug naar, jou, uh, naar jouw persoonlijke ervaring. Je hebt net verteld dat er twee uh, kippenvelmomenten waren... Uh, of in ieder geval één kippenvelmoment... Zei je, de eerste keer dat je hem echt face-to-face -face, uh, recht in de ogen keek. Dat je het gevoel had dat je oogcontact had. Hè? Bij mm -hmm. de tweede keer had je dat hij door je heen keek. Het bizarre was ook dat de, de pers en de slachtoffers... begreep dat die gewoon door elkaar in de rechtszaal zaten. Ja. Dus jij zat waarschijnlijk ook in de buurt van, uh, van mensen die het overleefd hebben. Was ja. dat voor jou ook een bizarre ervaring? Ja, het is, het is heel bizar om die verhalen van die, van die mensen. Het zijn ook allemaal kinderen. Hè? Het, zijn heel, het zijn jongetjes van 14, 15, 16, 17 jaar die daar. Uh, ja, het is heel raar om, die, om die, die zitten een beetje onrustig op hun stoel te friemelen. En die, ja, die, die, die weten ook niet zo goed wat die daar aan het doen zijn. En ja, het is heel heftig ook. Er zitten ook heel veel ouders uh, van, van die hun kinderen verloren hebben. En die, dat is misschien nog wel erger, omdat die. En emoties ook de hele tijd de hele hoop laten en de, de huilen en dat soort werk. Dat is is het, hangt er dan een begrafenisfeer of een afscheidsceremonie of is het allemaal... Nou, zeker de momenten dat, dat de doden doorgenomen worden... wat dus drie weken lang, uh, gewoon elke dag, uh, werden er zes autopsierapporten doorgenomen. Stond er een pop in de rechtszaal en dan kwam er een arts en die vertelde... hier is de kogel erin gegaan, hier en dit heeft dat en dat beschadigd... en. Uh, daar is je gestorven en een foto van de plek waar hij gestorven was. En daarna kwam er een grote foto van de overledene, werd geprojecteerd. En dan kwam de advocaat kwam een, een persoonlijk verhaaltje vertellen over die persoon. En hoe zijn leven geleden was. Ja, dat was een soort van ceremonieel... Ja, dat was echt een begrafenis. En hoe zat ik er dan bij? Ook onbewogen? Geen, geen, andere geen enkele emotie. Gewoon zijn pokerfeest, zoals mm -hmm. ik het dan maar noem. Gewoon... Kijken, af en, toe, uh, af en toe krabbeltje op zijn aantekening. Want hij is heel erg op de details hè? en heel erg op, op de kleine dingen. En dan, en dan aan het eind van de dag mocht hij nog even zijn commentaar geven. En dan zeg, ja, zij zeggen dat het van links geschoten is, maar ik heb dus van rechts geschoten. Ja. Zulke dingen. Is het ook zo dat, uh, dat begrijp ik ook van jouw verhalen, dat er ook twee slachtoffers waren die in de zaal zaten die op een gegeven moment in de lach schieten? Ja, dat was, dat was vrijdag was de laatste dag. Uh, toen kreeg hij nog een uur spreektijd. En toen begon die een, een, een soort van uh, betoog waar, geen, uh, waar kop nog staart aan zat. En op een gegeven moment maakte die vergelijking de teloorgang van de Noorse cultuur. En het ultieme voorbeeld daarvan was het Eurovisie Songfestival. Want Noorwegen had vier jaar lang een niet autochtone Noor af, mm -hmm. afgezonden. En nou, er zaten twee jongetjes, en, nou, wat ik net zei van de leeftijd 14, 15 jaar... Voor me. En die ene zei: Wat de fuck is dit? En die andere die zei: Ja, ik weet ook niet wat het is. En die begon, gewoon, die begon heel hard te lachen. Maar de hele zaal lachte toen ook. Ja, ja. En, en is dat dan. Um, Zie daar dan vernederd uit? Of, ja, toen werd of, hij wel boos. Ja. Nee. Nee, de enige keer dat hij boos is geweest is op een moment. Of boos, ja. Er is op een gegeven moment een schoen naar hem gegooid. Door een uh, jongen die zijn broer verloren had. Die heeft hem niet geraakt. En die is advocaat geraakt. En toen. Toen werd hij gelijk alle L afgevoerd, et cetera. En toen kwam hij daarna, toen hij de zaal binnenkwam... toen kwam hij heel cool even he, het publiek toespreken. Hij hmm. zei van, jongens, ja, als jullie wat naar mij willen gooien... moet je wel op mij gooien en niet op mijn advocaat. Hebben we niet te veel aandacht voor, bereif ik? Nou, vraag het maar. Is het klaar? Uh, hij is gek, hij is, hij is geschift. Hij uh, doet iets wat niet kan. Het is ongewoon, het is niet normaal. En soms moet je mensen die uh, niet normaal zijn... Uh, negeren. Ja, maar ik maar... denk dat wij als mensen graag willen, willen proberen op een of andere manier te begrijpen, te begrijpen wat, hij, ja. wat, hem, wat hem heeft bewogen om dit te doen. Dat is ook nodig voor een samenleving om te kunnen begrijpen hoe... Dat is voor Noorwegen in ieder geval, is dat waarom het zo uitgebreid behandeld is. Dus de Nooren willen begrijpen hoe het kan dat Noorwegen deze man heeft voortgebracht. En zijn nee. ze erachter? Nee. Ja. Zullen ik ze er ooit achter ja, komen, ze denk ik? erachter, inderdaad. Ja. Ik... Uh, ik bedoel, keihard antwoord zal er nooit komen. Ja. Er, er, er blijven te veel dingen onduidelijk. En er zijn te veel dingen die gewoon ook te, op twee manieren te interpreteren zijn. Hè? Nog even naar hoe jij daar in die zaal terechtkomt. Want ik vind dat wel een bijzonder verhaal. Jij hebt getwitterd, je hebt, je hebt voor kranten, voor, voor, voor tv-verslag gedaan. Hoe kwam je daar terecht? Ik. je bent niet gestuurd. Nee, ik ben, ik ben in maart afgestudeerd. En twee dagen nadat ik mijn scriptie ingeleverd heb... ben ik naar Oslo gegaan, eigenlijk puur op de Bonnefoy. Ik had een nieuwsuur, had ik contact mee gehad. En die hebben mij een accreditatie gegeven. En gezegd van, ga maar kijken wat je, wat je bij elkaar kan sprokkelen. En dat is het begin geweest. En ik begin met twitteren. En dat is eigenlijk mijn, mijn levenslijn geweest. En ik ben van 60 volgers naar 4000 volgers gegaan... En zo is uh, mijn... Ja Joep, twitteren. Ja, nee, maar jij gebruikt het als communicatiemiddel. En ja. niet om te zeggen of Jeroen Gruter of Frank Snoeks of Jan Roels, die inmiddels een zaak schoven, als ik zo eerlijk mag zeggen, een goede of slechte commentator is. Dat is wat anders. Nee. Toch, je hebt, toch, je hebt heel veel informatie doorgegeven. Ik heb als live verslaggeving. Ja. Het ja, ja, ja. is eigenlijk één regelige tweet soms, hè. Met, ja. uh, nu zegt hij dit, nu zegt hij ja. dat. Uh, de rechter ja, zegt dit. dat ja. uh, hele mooie vorm, Marcel. En, en, en dat breidde zich uit naar, naar ook uh, geschreven um, bijdragers, hè? Ja, ja, uiteindelijk heb ik uh, voor NRC-stukken kunnen schrijven... en ik heb voor allerlei radioprogramma's kunnen doen. En ja. nou ja, nu zit ik hier. Ja, ja. ongelooflijk. Je, ben, je bent weer terug. Het is achter de rug. En nu? Nou, niet helemaal. Jij gaat weer terug terug. Ja, oké. Okay, nou ja, ja, nog een uitspraak. De oh. uitspraak moet nog komen, en dan, ja. en dan En dan, dan ja. <laughs> Ja, de, misschien komt er nog wel een boek over, mijn, over al mijn belevenissen. Als je het zo zegt, dan komt er een boek. Ja, dit, ik ben nog aan het overwegen of ik daar echt al mijn energie ja, moet in moet Hij moet gewoon aan slag. Hij moet ja. gewoon gaan zitten, ja. Ja. afsluiten ja. en dan... Uh... Ja. Ja. En, ja, en uh, Marcel kan het weten, dus. Ja. Misschien moet ik het wel gewoon... Uh, misschien een hutje maar... ergens bij de Noorsfjord Fjord en uh, gaan typen. Ja. Ja. Nou, als je dat... Uh, ik moet wel aan de Shining denken nu. Ja. Ja. Je voorzichtig. Ja. Hoezo? <laughs> <laughs> Ja, nou, ik bedoel, dit gaat, dit gaat over het ultieme kwaad. In ja. mijn ogen. En dan moet, je, dan moet je ook een beetje aan soul-searching doen... als het een mooi boek wil worden. Dus, ja, dus het is niet meer nieuwe... zo geschreven. Zit het nou elke dag nog in je kop of ben je het soms wel eens kwijt? Tot slot. Ik uh, ben er nog veel mee bezig, omdat het nog lang niet afgerond is. Maar het wordt Mooi. nu wel minder. Ja, Ga lekker op vakantie. <coughs> Precies. Ja, dan nog ja. wel weken, natuurlijk. Dank je wel voor je verhalen. En uh, we, kijken, we kijken uit naar je boeken in ieder geval. 24 augustus is, uh, is de uitspraak. uitspraak. Ja. Ja. We gaan naar uh, Wimbledon. Tweede dag zit erop. Twee Nederlanders speelden vandaag met wisselend succes. Kiki Bertens bereikte de tweede ronde. Robin Haase werd uitgeschakeld. Hij verloor in twee sets van een Argentijn. Juan Martín Del Potro. Mark Brasser die sprak met hem. Met wat voor gevoel sta jij hier? Uh, nou, met wat voor gevoel sta ik hier? Ja, teleurstellend, uh, of ik baal. Uh, dat is altijd na een verliespartij, maar ook wel met een positief gevoel. Want ik heb denk ik uh, geklokt voor wat ik waard was. Ik heb goed gespeeld, uh, heel goed gespeeld bij Vlagen. En uh, ja, dan is het net niet en uh, dan is het jammer.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 aan allebei de kanten. En je moet dan eigenlijk zorgen dat eerst service inkomen en dat soort dingen. Nou, dat deed ik het eerste punt wel. Maar ja, vanaf 15 gelijk moest ik te veel tweede service slaan. En ja, en dan komt hij gewoon met goede returns. En dan loop ik een beetje achter de bal aanrennen. Ja, dat wil je niet op gas. Ja, u hoort toch wel even. Jan Als het lampje rood is, dan ben je daar. Joep Schreulen vroeg me wat. Dan ben ik altijd meteen bereid om te antwoorden. Ik zal niet zeggen wat hij vroeg. Nee, dat is goed. Ik zeg Jan... Even focus, Haas, ja. de verloor van uh, Del Potro. <laughs> hij is de nummer 9 van de wereld, is toch helemaal geen schande. Nee, is het ook niet. En uh, Haase zegt ook in het interview, ja, ik heb gewoon goed gespeeld. En hij heeft uh, op bepaalde uh, statistieken, hè, dat is tegenwoordig in. Naast het voetbal, ook in het tennis kunnen we veel met de statistieken. Dat is ook zo. Het Ja, het Wimbleden-Lab heeft hij gewoon uh, uh, op bepaalde punten... het, het zelf uh, beter gedaan dan, dan Del Potro. Maar ja. in die end, uh, in de beslissende momenten... Uh, uh, lukte het net niet vandaag. Ja. En dat is dood en dood zonde voor hem. Want hij heeft echt heel goed gespeeld. was ook kwalitatief hoogstaand tennis van, van beide kanten. Ja. Hij heeft maar 16 onnodige fouten gemaakt, Hazen... om een statistiek erbij te pakken, in vier sets... Dat is knap. Ook al is het uh, gras en gaan, en gaan de rally snel. En worden de punten snel gemaakt. En is de service dus belangrijk. 18 aces voor Hazes. Ja. Uh, uh, hazen. Hij had ook... Het enige wat je hem kan kwalijk nemen... is dat hij in verhouding tot Del Potro... Uh, minder punten heeft gemaakt op ja. zijn tweede service. En dat maakte eigenlijk het verschil vandaag uh, op de baan. Maar alle lof voor Hazen. Maar hij had natuurlijk al de pech om tegen Del Potro te loten. In ja. de eerste ronde. Del Potro wereldtop. Uh, Grand Slam winnaar heeft de US Open gewonnen, um, komt altijd ver in een Grand Slam. Altijd vierde ronde, kwartfinale, ook weer in Parijs, waar hij, waar hij uiteindelijk verloor. Van van Vederen, uh, absoluut geen schande, maar er had meer ingezeten. Kijk, in die in die in die vierde set staat hij 5-3 achter, breekt hij terug, 5-5 ja. mentaal uh, zit hij dan helemaal in die wedstrijd. Alleen ja, dan dan levert hij weer zijn opslag in, dan kan dat potro de wedstrijd ja. uitserveren en is het en is het gedaan. Uh, tiebreak. Van de derde set, dat is iets waar misschien hazen... wel over zal moeten nadenken. Als je kijkt naar. Dit jaar heeft hij zeven tiebreaks gespeeld, inmiddels acht... en er maar eentje gewonnen. En Del Potro heeft een veel, veel beter saldo als je kijkt naar, naar de tiebreaks. Oh. Dus ja, maar ja, uh, het kan, het mag. Maar toch zijn dit op termijn wel, wel potten die HAC eens een keer moet gaan winnen... tegen die top 10 spelers. <laughs> ja, dat gevoel heb je wel. Gezegd, ja, nee, maar maar... Dat, dat klopt, hij is, hij is, nu, hij is nu 25. Uh, uh, vorig jaar uh, derde ronde tegen Marty Fish, uh, lukte niet. Uh, uh, Roland Garros, tweede ronde tegen Yusne, lukte niet. Men verwacht, wij verwachten met z'n allen eigenlijk... Hè, misschien met z'n allen hier aan tafel... dat hij een keer eh, kwartfinale haalt, halve finale haalt... is een keer echt doorbreekt. Uh, maar het is lastig, dan moet, je, dan moet je het geluk hebben. Dat had hij vandaag niet. Um, en misschien ja, zit hij wel een beetje aan zijn max op dit moment. Ja, nou, Nadal door had het uh, tegen Belucci niet echt moeilijk. Alleen de eerste set had hij wat lastig. Laten we dan even naar de, die andere Nederlandse kijken. Kiki Bertus, ze won in twee sets van de als negentiende geplaatste Savarova. Verrassend. Niet in, de minst, voor, niet in de minst voor Bert en zelf. Ik had weinig vertrouwen in dat ik eigenlijk goed op gras kon spelen. En ook de afgelopen dagen met trainen ging het eigenlijk helemaal niet goed. En je coach had er niet veel vertrouwen in, hè? Nee, ja, we, het was gewoon de trainingen waren gewoon absoluut niet goed. En sloeg weinig ballen in en had er ook weinig vertrouwen in. Maar toch begon ik goed aan deze wedstrijd. En de eerste breakpoint die zat er gelijk goed op. En uh, vanuit toen had ik heel veel vertrouwen, ja. Een paar weken geleden zei je naar weet niet of dat wat voor mij is. En dan zomaar opeens tweede ronde. Ja, het is voor mij ook uh, wat ik al zei. Het is voor mij gewoon een verrassing. Want ja, ik wist ook niet dat ik goed op gras kon spelen. En deze wedstrijd was heel goed. Dus ik hoop dat ik over twee dagen weer uh, zo goed kan spelen. Ja, uh, toch mooi voor. Was het voor jou een verrassing? Ja, want ze had er zelf ook helemaal geen fiducie in eigenlijk. Uh, uh, gras is voor voetballers, heeft ze nog gezegd. Uh, <lacht> ja, um, uh, absoluut niet. En Safarova, top 20 speelster. Speelde absoluut niet goed. 6-3, 6-0 voor, voor Bettens. Uh, grote verrassing. Leuk voor het Nederlandse tennis. Ja, en morgen Rus tegen Stozer? Ja. Nou ja, dat biedt kans... Absoluut. Uh, ze speelt de uh, eerste partij op baan 1. Dat is dan twee uur om uh, in de middag in, in Nederland. Ik geef haar kans tegen Sam Stoser. De, de Australische, absoluut geen goede grasspeelster. Dus als, als Rus ritme kan vinden en uh, vooral met de gewoon punten kan maken... dan geef ik haar kans. Verder hebben we dus Federer tegen Fognini. Dat vind ik toch ook altijd wel een leuke speler. De Italiaan, ik denk niet dat hij kans heeft tegen Federer. Djokovic tegen Harrison. En Kleister tegen Jova. Dat zeg ik weer goed, de, de Tsjechische... Goed, <laughs> dankjewel, Jan Roos. Tijd voor tijd. Ja, en dan zeggen we elke avond dit. Radio 1 Sportzomer staat voor nieuw sport en lekker quizzen. Op radio1.nl verschijnt iedere dag een vraag... waarin het voorspellen van de juiste tijd centraal staat. En vandaag was die vraag, die ging over Wimbledon. Hoe lang in uren en minuten duurt de langste partij van de tweede speeldag? Nou, inmiddels weten we het antwoord op die vraag. De partij tussen uh, Eduard Roger Vazalin en Guillermo Garcia López in de keer duurde in totaal 288 minuten. 4 uur en 48 minuten dus. Frank Simonis voorspelde het precies goed. En hij krijgt het tijd-voor-tijd tijd horloge. Bij de presentatoren zat er van de het slechts tien minuten naast. Ja. Tien uh, minuten toch. Uh, hij voorspelde vier uur en 58 minuten. Felix Meurders pakte ook weer twee puntjes. Dan zat hij er 40 minuten naast. bent de Ja, oh, jij ik. bent dat. Ja, je was derde, je krijgt één punt. In de presentatorenpool ja. gaat Felix Meurders aan de leiding, gevolgd door de Boer Op, op gepaste afstand, Joen Stomporst. Morgen nieuwe kans op zo'n prachtig horloge. En dan hebben we weer een uh, voetbalvraag. In welke minuut is de eerste corner in de tweede helft van Spanje-Portugal. <lacht> Ik heb het ook niet verzonnen. In welke minuut is de eerste corner in de tweede helft van Spanje-Portugal? Nou, um, die vraag kunt u uiteraard via radio1.nl invullen. Het is één uh, minuut over half elf geworden. Het is tijd voor de NOS per het nieuws. Hier is Jobboot.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 De beroepsvereniging van tandarts is verbijsterd dat een kamermeerderheid het experiment met vrije tarieven wil stopzetten. Uit een onderzoek blijkt dat de tarieven bijna 10% zijn gestegen. De tandartsen zeggen dat het onderzoek van de Nederlandse zorgautoriteit ondeugdelijk is uitgevoerd. Ze bereiden juridische stappen voor. De autoriteit diergeneesmiddelen vindt dat een kwart van de veehouders onmiddellijk het gebruik van antibiotica moet verminderen. Ze gebruiken soms wel vijftien keer zoveel als gemiddeld. Als een boer niet meewerkt, kan de autoriteit diergeneesmiddelen regelen dat zijn producten, zoals melk, niet meer worden afgenomen.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 Ja, en het uh, verhaal van uh, de privéjet van Guus Hidding. Dat verhaal moeten we ook nog even horen. En de rubriek uh, de vrouw van, dit keer de vrouw van Bas verwijlen. Ja, en, uh, en eerst even stel je voor. Je schoonvader vindt een digitale camera op het station. En op die camera staan duizenden foto's van een maandenlange vakantie. En dan wil je dat die camera natuurlijk weer terugkomt bij de rechtmatige eigenaar. Dat overkwam Roland van Gogh uit Culemborg. Meneer van Gogh, goedenavond. Goedenavond. Ja, goedenavond. U vond die camera en de, u was zo eerlijk om hem terug te willen geven aan de rechtmatige eigenaar. Dat is heel nobel. Wat heeft u er allemaal voor gedaan? Uh, nou, dus, mijn schoonvader heeft hem dus uh, gevonden. En uh, hij is zijn uh, onderzoek zeg maar gestart om na, door naar de politie te gaan en de NS. Om hem aan te geven van nou, uh, ik heb mijn camera gevonden. Heeft iemand een, uh, een vermissing uh, aangegeven. Uh -huh. Maar dat, dat liep eigenlijk al heel snel, uh, snel dood. Ja, dat ziet niet op. Nee, en toen, toen zei mijn vrouw tegen haar vader van nou, laten we hem eens op, op Facebook zetten en kijken, kijken wat er gebeurt. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan, en, uh, een foto uh, gemaakt en een tekst erbij verzonnen. En, uh, en ik heb hem op, uh, op Facebook gezet. Een foto gemaakt van die camera neem ik aan. Oh nee, nee, nee, dus, nee. We hebben de, dus mijn schoonvader heeft ook nog alle foto's doorgespeurd eerst om. Uh, nou, gewoon herkenningsdingetjes op te zoeken van nou, wie staan erop en uh, waar is hij geweest. En, uh, nou, we hebben ook de, de tijdzone uitgezocht en, en dus gezien dat hij uh, waarschijnlijk die stond nog op 11, 12 uur eerder. Dus ja. dat hij uh, een grote kans was dat hij uit West-Amerika of Canada zou komen. Ja. En, uh, en een van die foto's waar hij duidelijk op stond, ook met iemand anders, om de kans van, uh, van vinden te vergroten, uh, hebben we op internet gezet. Ja, maar uh, hoe wist je nou dat hij dat was dan? Hoe wist je dat het de eigenaar was? Nou, hij stond er het meest op. Oh, oké. Okay. Uh, dus we hebben, dus uh, ja, alle foto's zijn geanalyseerd en uh, hij kwam er al vaak, uh, vaak uh, op. Stond er ja. nog een hele gekke foto? Op? <laughs> uh, nou, maar ja, wat is er voor een uh, Amerikaanse toerist in Amsterdam uh, niet veel gekker dan, uh, dan de coffeeshop. en. Uh, hmm. En de toeristische hoogtepunten. Daar moet je er niet naar vragen, dat is privacygevoelig man. Nee, ja, ja, dat duurt toch niet? Had, ik had het zeggen, ja, dat stond een hele gekke op. Ja, dat zou ook nog <laughs> uh, hoe, werd er, hoe werd er gereageerd? Want het ging op een gegeven moment heel hard geloof ik, hè? Ja, dus uh, in, ik zag in het begin dat uh, wat vrienden van mij hem uh, doorstuurden. En uh, na, in de loop van de middag, uh, ik was gewoon aan het werken, maar uh, de, in de middag uh, kreeg ik wat mailtjes binnen en uh, mijn schoonmoeder. Uh, ging aan de lijn dat zij ook op haar eigen adres berichten binnenkreeg. En uh, toen zag ik dus ineens uh, dat ik echt honderden berichten kreeg. En dat, het, dat de foto zelf ook uh, duizenden keren doorgestuurd werd. En, en binnen een paar uur zaten we op 10.000. En uh, ja ik heb nu niet meer gekeken, maar het gaat nu richting de 60.000. Ja. En wie is het? Uh, ja, een, een jonge man uit, uh, uit Canada die net, die net zijn school afgemaakt heeft. En uh, door Europa aan het reizen is... Uh, en hij nog even aan het genieten van zijn laatste uh, vrije dagen, denk ik. Maar heeft u al gesproken? Uh, nou, mijn schoonvader heeft mailcontact gehad, maar hij zit dus momenteel in Praag. En uh, ja, hij is wat moeilijk bereikbaar, omdat hij uh, uh, ja, internet via internetcafés en dat soort dingen. Maar hij heeft in ieder geval wel een mail gestuurd dat hij de eigenaar uh, uh, is. Omdat we ook al eerder via zijn zus contact hebben gehad en ook andere mensen hebben hem zeg maar, aangewezen. Um, en daar zijn ook al wat vragen aan gesteld... Van, die, die, ja, die zeg maar niemand anders kan weten dan, dan hij, die hem kent of ja. de camera uh, gezien heeft. Ja. En hij wil hem echt ja. terug? Dat zou je net gebeurd. Hij zegt, joh, dat oude ding laat lekker liggen. Ja, nee, maar goed. Met 2800 vakantiefoto's nee. uh, zijn er weinig mensen die hem uh, achterwege laten. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Nou, uh, goed gedaan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, Reggie Downing heeft zijn camera weer terug. Goedenavond. Okay. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Mm -hmm.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 De Babysitter Circus. Ja, we hebben nog een verhaal te goed. Zo de top 5. Uh, Joep Schreuder mag er wat uithalen en er wat in doen uh, in die top vijf. Maar eerst Marcel Reuzen en Joep Schreuder. Het verhaal van de privéjet van uh, Guus Hiddink. Wat is het verhaal? Wie we kennen die Reus helemaal niet zo goed. Maar toen was het opeens in ochtends om 6 uur. Op Schiphol, op Schiphol Oost. En we moesten gewoon met een vliegtuig mee zoals je ook de bus pakt. En dat was helemaal niet de privéjet van Guus. was van de Turkse bond ingehuurd. En, uh, Met de stewardessen bij de. Zo, en Schreuder en Reuzen hadden natuurlijk nooit in de privéjet nee. gezeten. Dus wij liepen gewoon het uh, vliegtuigje binnen. En er was een hele mooie stewardess. Toen gingen we naar Nice. Kees van der Nieuwenhuizen, zaakwaarnemer. De, de, wacht even, er zit nog iets tussen. Oh. Even oppikken. De, de, nu zijn die de stuurders tegenkomen, nu zitten we alweer in niets. Ja, ja, ik denk, de, we kunnen ja niet Guus kwam te vuren. laat. Dat ik weet dat we in de sport handelen. van alles kunnen behandelen. Nou, één tegelijk, Marcel, want dit wordt een chaos. Nou, Guus kwam te laat en zo'n vliegtuig heeft een tijdslot. Dus hij had nog één minuutje en toen werd hij met een busje opgehaald. Koffer erin en wij zaten nog niet. Oh, wij zaten nog niet. Wij zaten nog niet en dat vliegtuig uh, hing in de lucht. Ja. Gewoon niks, taxi, uh, huppakee, hup er uh, de lucht in. En, uh, en dat was echt een beetje zo'n gevoel wat je hebt... als je ja. gewoon heel goede seks hebt in zo'n vliegtuig. Oh? <laughs> nee. Niet met de stewardess. Nee, maar het was gewoon, nee, dat niet meer je goed voelt gewoon... Je voelt nee, gewoon dat vliegtuig, de, de, de, de power van zo'n vliegtuig... en uh, gewoon een beetje ja de men de, de toys het hè een ambachtelijke werk dat bedoel je eigenlijk zo ja en ja. Die, die piloot zat gewoon uh, voorin een beetje te sturen en uh, ja het is nee, het is gewoon een mooi door, gezicht maar er zit natuurlijk altijd die piloten. Nee, de tussenlanding en werd uh, op zo'n Istanbul achteraf luchthaven opgehaald en uh, korte ja. persconferentie maar Joep zei Hij dat het toen het einde het einde van nee, Guus maar was. Dat was Guus was toen is serieus niet goed ook bij die persconferentie Guus was de grote man maar daar is het toch een beetje, vanaf dat moment... daar was je wel met me een beetje minder gegaan met uh, Guus. Ja. Dat areool van dat winnen dat is er bij, ter, bij de Turken uitgegaan. Ja, oké. Okay. Oh, de, bij de Turken, dus niet in het vliegtuig. Dat, heeft, dat zat er last van. Dat... Daar zou die stewardess een rol in hebben nee. kunnen spelen. Maar ja. dat is voor een programma vanavond laat. Ja, een gegeven moment. Goed. Marcel Reuser en Luc Mulder, jullie, jullie worden uh, bedankt... voor uh, jullie mooie verhalen hier. Graag gedaan. We gaan nog even uh, door met Joep, want Joep mag de top 5 doen vanavond. Hallo. De Radio 1 Sportzomer Top 5. De Radio 1 Sportzomer Top 5, Joep. Ja, hij wordt steeds mooier. Onze top 5 van beste sportfragmenten. Gisteren hoorde de hoofdredacteur van Nu Rogier van het Hek, het openingsdoelpunt op van Rafael van der Vaart in het duel met Portugal eruit. Hij koos als nieuw fragment Aranska Rus, die de tweede ronde op Wimbledon bereikte. De Sportzomer Top 5 klinkt daardoor nu als volgt: Fragment 1. Hier is het 5-3 voor Aranska Rus. En dan kan ze voor het eerst in haar carrière door naar de tweede ronde op Wimbledon.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 Ja, en hij heeft door in een stel benen eronder staan. En... Fragment 5. Ballotelli maakt de tweede Italiaanse goal van deze wedstrijd. Hij is er uiteraard niet blij mee, want dat past niet bij zijn imago. Maar de corner komt vanaf de rechterkant en het is een, een halve omhaal. Ja, het is toch wel mooi dat uh, vanavond een televisieman op de radio de top 5 doet... en dat morgen een radioman op de televisie, namelijk helemaal van de zand... de top 5 op de televisie doet. Yeah, ja, man, nee, ja, <lacht> uh, jij mag kiezen. Ja, die rustraad. Wat, Rus wat er gaat uit. eruit? Die rustraad. Rus. Ik vind Rus het leuk zo'n tennisser, maar die eerste Ronde dan. Als we daar blij om zijn. Ik snap Goed. dat ze bij NuSport en Rugier dat heel leuk vinden, maar ik vind het iets te vroeg. Ja, schaar zit erin. Uh, wat gaat er dan niet? Nou, dan wil ik, ga ik. Vorige week dinsdag rond deze tijd, die uh, Oekraïne-Engeland. 50.000 in Donetsk. Niet echt een Oekraïense stad. Uh, Oekraïne kan op 1-1 komen en Terry die uh, haalt die bal achter de lijn. Ja. Daar komt Oekraïne voor de 1-1 Oekraïne. Joe Hart. En uiteindelijk ja. is het uh, Terry die de bal van de doellijn afhaalt. Alsof hij dat. Nooit anders gedaan heeft. Daar was de 1-1 van de Oekraïne eigenlijk. Waren het niet dat John Terry Engeland voorlopig redt. Ja, het, het mooie is, het zat erin. Het was eruit oh. en Dat komt er nu weer in. Ja, wat, ja, maar, wat is zo'n verhaal? Nou, het verhaal ben. is wel toch ook... Je bent in Donetsk. Dat is een stad die niet zoveel uh, op heeft met premier Yanukovych enzovoorts. Maar die Oekraïners, geel-blauw... Uh, schminken op de wangen, vlaggetjes, aftellen op zijn Amerikaans. Uh, ze zijn zeven jaar bezig met die kwartfinale te bereiken. Hè. Oekraïne moet zich laten zien. En toch, en daarom kwam dat verhaal toen straks niet zo uit... lopen ze allemaal uh, heel rustig het stadion uit, mm. blij met het vlaggetje. Leuk, terwijl er eigenlijk iets gebeurd is wat helemaal niet kan. Mm. Namelijk uh, de, de doellijntechnologie technologie waar we het allemaal over hebben... dat dat mm. eigenlijk helemaal niet... Uh, toch past. Alles wordt geregisseerd door de UEFA, iedereen tevreden en dan ja, door zo'n moment, wat er eigenlijk helemaal niet in past alsof je midden in een film opeens een hele andere scène ziet die er niet bij hoort dat vond ik uh, vrij absurd en tekent ja, heeft iets van de absurditeit van het hele land ja, dankjewel uh, voor je mooie verhalen Joep Scheuter, en oh. op nou, ja, vond ik echt, okay, nou nee, ik ook nog. soms meen ik wel eens niet okay, <laughs> ja, succes met je mooie televisieverhalen dankjewel Cheeks Dit is de Radio 1 Sportzomer. De vrouw van... Ja, vanavond in de vrouw van Een man van. Aan de telefoon namelijk schermer Bas Verweilen. Goedenavond, Bas. Goedenavond. Dan vragen mensen zich af, maar waarom Bas? Nou, Bas is de vriend van hardloopster Esther Akihari. En Esther die kwam in het nieuws, want ze veroverde het ticket voor de Spelen in Londen. En dat was natuurlijk groot feest in de Huizen Verweilen. Ja, ja, zeker. <laughs> ja, en als het feest is bij jullie, want dan kunnen jullie lekker samen uh, naar de Spelen, voor zover jullie dat al niet van plan waren natuurlijk. Uh, hoe, hoe, hoe is het dan feest? Nou ja, het was natuurlijk voor heel de familiefeest. Want uh, niet alleen uh, had ik me al gekwalificeerd. En dus ook uh, ging mijn trainer mee, wat, uh, wat mijn vader is. <laughs> en ja, we hoopten al heel lang uh, samen te gaan. En Esther, uh, ja, die zou ik pas uh, kort voor de spelen horen. En uh, vorige week, of afgelopen vrijdag uh, toen heeft ze in een hele spannende sprint of uh, toch een ticket uh, weten te bemachtigen. En ja, uh, dat was echt, uh, echt fantastisch. Ja, wie van de familie kunnen wij nog verwachten de komende week? <laughs> Nou, nu, nu is het wel een beetje klaar, maar uh, drie, drie uit één familie, dat is toch wel uh, vrij uniek, denk ik. Ja. Nee. Hebben jullie dan een driepersoonskamer in het dorp? In het Olympisch <laughs> dorp? Nee, nee, nee. Ik denk dat mijn vader een éénpersoonskamer heeft. Ik zal samen slapen met een, uh, met een andere sporter, denk ik. En Esther, die komt pas uh, 2 augustus aan, dus één dag na mijn uh, optreden, want ik, uh, ik mag 1 augustus. En um, ja, dus ik, of zij kan mij helaas niet uh, live uh, in actie zien. Maar ik. Doe je ik niet dat expres? Nee, nee, dat, uh, dat is nou helemaal zo bepaald. En uh, de dames Esther Zette, die gaan eerst nog uh, op trainingskamp in Barcelona. En uh, ja, die hoeven pas heel laat in het Olympisch Toernooi. Dus ze moeten, dacht ik, 9 en 11 augustus. Dus komen ze ook wat later aan. En dat is net, uh, net pech voor mij. Ja, ja. En nu is Esther in Helsinki voor de EK Atletiek. Heb je nog contact gehad? Ja, we hebben, net nog, we hebben net nog gebeld en uh, het ging goed. Ze was in totaal aangekomen. Ze hadden al wat getraind vandaag en ze uh, is helemaal klaar voor. Ja, en ben jij daar langzaamaan al een beetje klaar voor? Nou, uh, van mij mag het morgen al beginnen. Maar ik, uh, ben net, uh, <laughs> ik zit midden in mijn tas uh, te pakken voor, uh, voor Buenos Aires. Want morgen vroeg uh, vertrek ik ook naar mijn laatste World Cup voor, uh, voor de Spelen. En die is in, uh, in Argentinië, in de hoofdstad. Ja. Daar heb ik ook heel veel zin in. Ja, ja wel heel veel reizen. Zeg zo kort voor de spelen. Of maakt dat niet uit? Nee. Nou ja, dat is, uh, dat is altijd bij, uh, vooral bij het scherm. We hebben gewoon een heel druk, uh, druk programma. En uh, om nou in één keer uh, hele andere dingen te gaan doen voor de spelen, dat is geen goed idee. Dus uh, we blijven gewoon het. Uh... Het hele circuit afgaan en uh, er komt nog een, uh, een trainingskamp in, uh, in Garkov, Tien dagen, heel toevallig in Garkov, Dus ik, uh, ik probeer de bakel van Garkov uh, om te zetten, is heel mooi. Okay. Maar uh, nee, deze World Cup die telt, uh, die telt nog mee voor de World Ranking. En uh, op de World Ranking wordt uh, daar ook op te spelen de ja, tableau gemaakt, zeg maar. Dus uh, ja, mijn concurrenten zullen er ook zijn, dus ik zal er ook heen moeten. Ja, je moet aan de bak. Nou, hartstikke goed. Ja. Zeg leuk dat je met je familie kan naar de spelen. Doe Esther de wens wensen succes als je er nog spreekt. En jij zelf ook succes, hè? Zal ik doen, hartstikke bedankt. Oké, okay, dankjewel. We naderen het einde van de Radio 1 Sportzomer van vandaag. Dinsdag 26 juni 2012. En zo klonk die dag. Dat klinkt wat. Uh...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 En uh, vanuit toen had ik heel veel vertrouwen, ja. Ik denk dat ik uh, nog altijd voor een ploeg, uh, en dat heb ik ook direct al aangegeven... van gewoon waarde kan zijn om voor een, voor een ander uh, werk te doen. Maar ik denk dat uh, we een hele lange ploeg altijd wel uh, bij de bij de over blijf. Unser Ziel ist jetzt hier, den EM-Titel nach Deutschland zu holen. Dafür sind wir hier und bin auch davon überzeugt, dass wir das schaffen können. Die Germania ist sicherlich favorita. Se frena, coge la Carrerinha de Spazio und vamos! Bravo! Oh Goal! Goal! Goal! Moutinho und da ist er, No sé, uh, nunca me he comparado con Messi, es que es una tontería. Y puedes hacer pequeños ajustes, pues bueno, eso ya sobre la marcha e intentar estar lo más cerca posible, lo más juntos como siempre intentamos hacerlo y esa es la mejor manera de parar a cualquier jugador. Ja, ziet er hartstikke mooi uit en de mensen hebben ook heel veel werk aangenaam, maar in het veld dat er al een paar jaar ligt, dat, dat, dat doordringt van straatgras. Dat is bij mij een tik. Als ik dat zie, dan, uh, dan, trek ik dat, dan ben ik daar wat dat uit dat trekken. En uh, ik denk van ja, dan kan dat weer gewoon uh, rij, Engels rijgras groeien. Ja, dat is voetbalgras. Ja. Wij willen nog een intrek. En, uh, ja, en op het moment dat er weer spelers gaan vertrekken, uh, dan, dan, dan gaat het alleen maar, dan staat er een transfers op tegenover. Dan zouden we eventueel wat kunnen doen.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 Gewoon blijven proberen. Dit was in ieder geval uh, de Radio 1-sportzomer van vandaag op uh, muziek. Maar uh, op Radio 1 gaat het natuurlijk zometeen gewoon verder. Toch op Morgen komt uh, vanavond uit Den Haag. Wordt gepresenteerd door Mieke van der Wij, Maar wel een bijzondere co-host... Ferry Mingelen, Ferry, goedenavond. Dag Herman. Ja, zeg, twee weken geleden win je de Anne Vondeling prijzen. Nu ben je co-host van het, het gaat crescendo Het, het gaat snel, joh, van televisie en dan nu al op de radio. Kan je nagaan. Ongelooflijk. Wat, wat hebben jullie in de uitzending zometeen? Eh, nou ja, we gaan het hebben over de euro. De voorstellen van Van Rompuy, de politieke problemen daaromheen. We gaan het hebben over uh, een godmother. In tegenstelling tot een godfather. Maar zij leidt dus ook de maffia en is net opgepakt. Je zou zeggen, vrouwen doen zoiets niet, maar zij dus wel. He. En we hebben een vraaggesprek met uh, uh, uh, Nop Maas. En die schrijft een biografie He. over reven. En er is gedonden over uh, allerlei citaten. Tuurlijk. Uh, dus dat geeft allemaal gedoe. En dat is ontzettend interessant allemaal. Dat gaan we allemaal uitzenden. Verry, ja, denk erom. De meeste mensen denken, dat is een makkie, radio maken. is het niet, hoor. Ja, tot nu toe gaat het ja, wel, maar straks moet blijken of het echt... Je uh, doet het krantenoverzicht uh, ferry. Jij gaat het krantoverzicht doen, hè? Uh, ik heb hier ook een krantoverzicht. Ja. Moet ik dat nu al gaan doen? Nee, nee toch? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. <laughs> Succes zo <meteen. laughs> Oké, okay, Dankjewel. Hoor. Morgen om tien uur. Thijs en Willemijn op deze plek. Goedenavond.